Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Er komt in november toch geen top... waarop afspraken worden gemaakt over de brexit... hebben de EU-leiders gisteravond besloten. Pas als er in de onderhandelingen vooruitgang is geboekt... komt er een nieuwe top. Volgens premier Rutte was dit nu het maximaal mogelijke resultaat... van het EU-overleg. Alle burgemeesterswoningen worden voortaan gecheckt op veiligheid...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 235.000 mensen zich in Nederland, een record. Het waren vooral andere EU-burgers... en verder ook niet-westerse immigranten... asielzoekers, nareizigers en studenten. Het aantal mensen dat vorig jaar uit Nederland vertrok... lag op 154.000, ook een record. Vaak waren dat voormalige immigranten. De ambtenarenbond ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn... willen dat er nu snel een nieuw pensioenstelsel komt... Ze vinden het niet uit te leggen dat de pensioenen niet mogen stijgen... terwijl de economie flink groeit. Vandaag wordt opnieuw over het pensioenstelsel onderhandeld... door vakbonden, werkgevers, de Nederlandse Bank en de politiek. En waarschijnlijk schuift ook minister Koolmees even aan. Het Amsterdamse havenbedrijf en Tata Steel... willen een grote waterstoffabriek bouwen in IJmuiden. Tata wil met waterstof zijn staalproductie verduurzamen...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 You promised me everything, everything. Whispering the words I'll always love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 No, no. For all